Mark Zampersen met het NOS-journaal. Bij Kijkduin in Den Haag zijn twee mensen in zorgwekkende toestand uit de zee gehaald, meldt de brandweer. Ze zijn op het strand gereanimeerd. Rond 6 uur vanavond vond een voorbijganger kledingstukken en een hondje op het strand. Daarna begonnen de hulpdiensten een zoekactie met onder meer een helikopter. Rond 7 uur werden de twee mensen in het water gevonden door een reddingsboot. De top in Parijs over de oorlog tussen Israël en Hamas was constructief... maar er zijn nog altijd significante verschillen die overbrugd moeten worden. Dat meldt het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu. Israël, Qatar, de VS en Egypte overlegden over een deal... die moet leiden tot de vrijlating van de gijzelaars door Hamas. Onder meer de topmannen van de Amerikaanse CIA en de Israëlische Mossad... waren in Frankrijk aanwezig. De komende dagen wordt er volgens de Israëliërs verder gepraat. Bij de presidentsverkiezingen in Finland is een tweede ronde nodig. Oud-premier Stoep kreeg in de eerste ronde de meeste stemmen. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Havisto werd tweede. Zij nemen het over twee weken tegen elkaar op in de tweede ronde. Voor alle kandidaten was de Russische dreiging het belangrijkste campagnethema. In Finland is de president onder meer de opperbevelhebber van het leger en de vertegenwoordiger van het land bij de NAVO. Drie West-Afrikaanse landen willen per direct uit het regionale samenwerkingsverband ECOWAS stappen. De militaire regimes van Mali, Burkina Faso en Niger... vinden dat de organisatie te ver is afgedreven van de idealen van de oprichters. Ze zijn ook boos over de sancties die het samenwerkingsverband... na de staatsgrepen in de drie landen heeft opgelegd. Het weer vanavond en vannacht droog en vrij helder. De temperatuur blijft boven het vriespunt...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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1578. Drie nieuwe werken in dit uh, uur van uh, meneer Cross Doherty. Eens even kijken, daarna komt een, uh, ja, dat is een album met allemaal andere artiesten. Um, dit is in ieder geval uh, Gerrit Johannes Vos, een Nederlander... die een bijdrage heeft geleverd aan deze architectuuralbum. En daarna laatste nieuw album is van Richard Evans, Dream of the Worlds. En daar zingt hij zelfs nog een beetje bij. Um, eens even kijken, dan gaan we terug in de tijd. Dan doen we met Jim Otterwey, onze Australische vriend. Die heeft uh, Beyond the Purple Sun gemaakt in 2019. En daar, uh, nou, daar gaan we een stuk van draaien. Nog even ook nog wat wereldmuziek van het AK Trio en hun album Joy. Die we sluiten af met uh, Deepak Chopra, Paul Afkrinos en Kabir Shegal. En dat is een uh, geleide meditatie van musical meditations on the seven spiritual laws of success. Nou, ga er maar vooraan staan. En we gaan in uh, zijn geheel luisteren naar de Law of Tenminste, in zijn geheel, dat moet je dan doen via peacefulreo.info, waar deze show dan ook op staat. Ik wens je heel veel luisterplezier.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 the generates a force of energy that returns to us in like kind. What we sow is what we reap. And when we choose actions that bring happiness and success to others, the fruit of our karma is happiness and success. Happiness, success. Happiness, success. You and I are essentially infinite choice makers. In every moment we are in the field of all possibilities. Where we have access. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.